Wouter jong met het NOS-journaal. Warenhuisketen Hudson's B ontkent dat er een definitief besluit is genomen... over sluiting van de winkels in Nederland. Het FD meldt dat de 15 vestigingen eind dit jaar sluiten... maar volgens het bedrijf wordt erover nog overlegd. Vakbond CNV zegt een paar dagen geleden al te zijn geïnformeerd... dat voor alle 1400 medewerkers in Nederland collectief ontslag is aangevraagd. Hudson's B is sinds twee jaar actief in Nederland...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 Judoka Roy Meijer heeft op de WK in Tokio een bronzen medaille gewonnen. Hij was bij de zwaargewichten te sterk voor titelverdediger Tushishvili uit Georgië. Het brons van Meijer is de vierde medaille voor Nederland judo-toernooi na de gouden plak van Noël van het End en het brons van Michael Korrel en Jules Fransen.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 Op de A5 op Amsterdam staat het helemaal vast door werkzaamheden bij de aansluiting met de A10 over 5 kilometer. A8 Amsterdam Amsterdam-Zaan-Dam door werkzaamheden, 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. De A10 is dicht van Ring Oost richting Den Haag tussen Watergraafsmeer en knopend Amstel. 3 kilometer file, een half uur uh, is de vertraging om om te rijden via de A1 en de A9. Dan de werkzaamheden bij Sloterdijk op de A10, 20 minuten vertraging. A10 Knoopend Koenplein richting Knopend Amstel door een kapotte auto, een half uur.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 Na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Je de London en You Bring On The song. Doen wij zeker tot aan 5 uur vanmiddag met uiteraard heel veel gezellige muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. En we houden uiteraard ook de Q1, 2 en 3. Oftewel de kwalificatie in de gaten. En er gebeurt meteen al het een en ander, Albert-Jan. Aan het begin van Q1. Ja, want nou, Coronel zou daar een 10 voor geven. Want uh, Kubica die blies zijn motor zojuist op en uh, dat was een prachtige rookontwikkeling en een beetje vuur, maar hij is uh, veilig uitgestapt. Maar dat was een uh, knallende opening uh, van de Q, uh, Q1 uh, van de kwalificatie van de Formule 1 race op Spa-Francocian. Kubica dus uitgevallen. En meteen uh, rood op dit moment. En meteen code rood, dus de sessie is gestopt. De tijd loopt niet door, voor zover ik weet. En, uh, de, dus het zal allemaal weer opnieuw beginnen. Wij houden het voor u in de gaten. Oké, okay, en verder? Ook in de tweede uur hebben we natuurlijk nog wat berichtgeving over de Formule 1... en uh, de aanloop van de Formule 1 van Zandvoort 2020. Want de, voorzitter, uh, of de, ja, de directeur van het circuit Zandvoort had er al over. Er waren al diverse platforms waar zij mee in gesprek waren. En een daarvan was natuurlijk een milieuorganisatie. En daar hebben we straks ook een verslag van... Uh, goed bericht, want uh, voor mensen die niet kunnen wachten tot, uh, tot volgend jaar uh, mei. Uh, uh, volgende week is het, de is het tijd voor de historische Grand Prix op het circuit Zandvoort. Dus de oude Formule 1 auto's zullen daar achter de présence geven. En dat wordt, uh, die museum, de, die tentoonstelling is vrijdag geopend. Daar uh, was voor ons uh, aanwezige Roy van Buringen en hij had diverse interviews. Waaronder een interview met Nick Meijer, onze burgemeester. Ook dat zullen wij u niet onthouden. Half drie of half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd u pen en papier bij de, bij de hand. En ik zeg vast de cliffhanger. Kwart over vier, uh, luisteraars en kijkers, gaan we live schakelen met het circuit uh, uh, spa Jean. Want daar is voor ons aanwezig onze verslaggever Rob Smits. Ik hoop dat, uh, dat de verbindingen uh, het allemaal doen. En die kan ons uh, dan live vanaf uh, spa Jean verslag doen van de verreden kwalificaties. En zijn indrukken daarvan. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En ik zie dat ze nog druk bezig zijn met auto nummer 44. Ja, want Louis Hamilton ging in de derde vrije training in de bocht eruit. Hij verloor de, de, de macht over het stuur. En zijn linkervoorwiel en ophanging waren compleet afgebroken. En die zijn natuurlijk nu druk bezig om te kijken of hij de kwalificatie nog haalt. Maar ik de... denk dat het gaat lukken. Want anders wordt het wel druk achterin het startveld morgen. Want we hebben al zes... Die, uh, we hebben drie coureurs die achteraan moeten starten... en drie coureurs die uh, vijf plaatsen achteruit moeten... omdat ze onderdelen hebben verwisseld. Maar daarover natuurlijk straks veel meer tijdens uh, pitreport Report om kwart over vier. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. En uiteraard uh, houden we het allemaal voor je in de gaten. De kwalificatie van de Formule 1 in Spa-Francorchamps.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 Uiteraard naar het uit origineel van de police en every breath you take... hoorde je uh, missing you van alweer heel veel jaren geleden. Ja, Q2 is weer uh, start gegaan. Nog 12 minuten en 45 seconden. En de wagens uh, zijn weer uh, de weg uh, opgegaan. De auto... Huh? Hamilton uh, doet ook weer mee. Zo, dat hebben ze heel snel gedaan. Dat hebben ze snel nou, geplikt. Oké, okay, we houden het uh, in de gaten. Q1...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 Cane here at my side Chicken everywhere I walk I'm an Englishman Het was Sting en een Engelsman in New York. Ja, we blijven het hebben over het circuit, Albert-Jan. Belangrijk natuurlijk nu. Ja, want in het, in het vorige uur had... Dus Jaap Koop een interview met Robert van Overdijk. En toen zei hij al van... Er zijn meerdere platforms waar zij mee in gesprek zijn. En uh, vanuit van milieu en... en, en uh, laten we zeggen, uh, ook uh, de omgevingsdienst Noord-Holland en dergelijke. En een van die verhalen... Uh, dat zal ik u nu even uh, uit de doeken doen. Een van die platforms, want... Het circuit van Zandvoort heeft ontheffing gekregen... om het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis... in de duinen deels te vernielen en opzettelijk te verstoren. Dat heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland be besloten. Voor de Formule 1-race van volgend jaar zijn aanpassingen aan het circuit nodig. De werk die werkzaamheden beschadigen het leefgebied van de twee diersoorten. De dieren mogen worden gestoord, ook al gaat het om rustplaatsen... en plekken waar de beesten zich voortplanten... Daar staat tegenover dat het circuit van Zandvoort wel een aan een waslijst aan beloften moet voldoen. Dit wordt in de gaten gehouden door de Omgevingsdienst. Het circuit heeft in de aanvraag bijvoorbeeld aangegeven met de planning rekening te houden met het voortplantingsseizoen. Ook heeft het racecircuit 16 zogeheten amfibieenschermen te plaatsen ter bescherming. De Omgevingsdienst Noord-Holland heeft de ontheffing verleend. Uit de aanvraag blijkt dat het gaat om werkzaamheden als graven in het zand, asfaltering, het neerzetten van tijdelijke tribunes, het aanleggen en het verbreden van paden en het maken van tunnels. De Omgevingsdienst gaat akkoord met de werkzaamheden omdat ze het belang van het de ingrepen voldoende vindt onderbouwd. Het circuit wijst erop dat er veel bezoekers worden verwacht en dat ze het complex moeten aanpassen om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. De extra ontsluitingen en de tunnels zijn daarvoor bedoeld. Alleen de hoofdingang is niet voldoende om tienduizenden mensen veilig te laten verblijven. Het circuit wijst erop dat de terugkeer van de Formule 1 de komende drie jaar... een flinke impuls geeft aan de inkomsten en de werkgelegenheid in en om Zandvoort. De ontheffing geldt nu, tussen nu en 30 april 2020. En tegen de ontheffing kan de komende zes weken nog bezwaar worden gemaakt. Oké, okay, we houden het in de gaten. dat was de single van de zoekmachine en Maldon. Ja, nee, nee omdat uh, Max Verstappen die is uh, met de Q1 bezig... maar hij moet nog wel een snelle tijd uh, gaan neerzetten. En daar is hij nu mee bezig, Albert-Jan. Ja, klopt. En hij heeft nog 2 minuten 18 uh, daarvoor... om uh, dat voor elkaar te krijgen. Hij is nu bezig met een snelle rondje. Hij is zojuist de snelle ronde ingegaan. Maar hou jij het even in de gaten, dan doe ik even het volgende bericht wat morgen in de Telegraaf stond over Zandvoort. Oké, okay, ik ben benieuwd. Flink in de buidel tasten voor een nachtje Zandvoort in mei. De run op de slaapplaatsen tijdens de Grand Prix in Zandvoort... volgend jaar is nu echt gestart. Veel hotels zijn het weekend van 3 mei volgeboekt... en ook particuliere huizenbezitters ruiken hun kans. Een simpele advertentie op marktplaats spreekt boekdelen. Slaapplaatsen aangeboden in Zandvoort tijdens de Formule 1 is de titel. Het bericht bevat geen foto's, slechts een cryptische omschrijving. Drie slaapkamers, circuit op loopafstand... Uh, jullie in ons huis, wij lekker een weekendje weg met de kids. De prijs? Het hoogste bod is vooralsnog 200, 2200 euro voor het gehele weekend. Maar als je dat per nacht wilt betalen, mag dat natuurlijk ook al dus het koppel. En dat is echt een koopje, blijkt, na het checken van de prijzen op verhuurplatform Airbnb. Gemiddeld slaap je in Zandvoort voor 2000 euro per nacht in een simpel appartement met plek voor maximaal 4 personen. Wil je wat meer luxe, dan betaal je al gauw 5000 euro per nacht. De hoge prijzen voor de slaapplaatsen verbaasen ons helemaal niets... ...laat de medewerker van het VVV-kantoor in Zandvoort weten. Al twee maanden geleden waren bijna alle hotels volgeboekt... ...dus nu willen normale mensen ook een graantje meepikken. Zo ook Jacques de Kok, 58 jaar oud. Hij biedt tijdens de Grand Prix een studio naast zijn huis aan... ...en normaal gesproken vraagt hij er 130 euro per nacht voor. Maar tijdens de Grand Prix rekent hij 1500 euro. Maar onze gasten krijgen wel kaartjes erbij, vertelde hij. Het zijn natuurlijk hoge prijzen waar een echte liefhebber is bereid dat te betalen. Rondom de populaire bladplaats lopen de prijzen eveneens hoog op. In heel Haarlem zijn er voor het weekend nog slechts twee kamers beschikbaar in een klein hotel in het centrum. We waren binnen een paar uur onze slaapplekken, door onze slaapplekken heen al dus de eigenaar van het hotel. De laatste kamers kosten meer dan 1000 euro voor twee nachten, exclusief ontbijt. Verhuurders zijn creatief. Op Marktplaats wordt een kampeerplek aangeboden, ergens in de buurt van Zandvoort. Een leuke tent voor maximaal vier personen, een luchtbed en een slaapzak moet je zelf meenemen, is te lezen. De tent moet ongeveer 400 euro opleveren voor het hele weekend. Al dus de Telegraaf vanmorgen in dit artikel. Oké, okay, dankjewel Albertjan. Nou, Met Max is het uiteindelijk toch goed gekomen, een derde plek. En daarachteraan meteen een uh, sessie rood. Dus uh, hij heeft uh, wel mast op. Want die uh, auto van uh, Antonio, uh, uh, Giovinazzi, die uh, heeft het uh, begeven. Dus meteen uh, session stopt. En Max nog net door naar Q2. Was spannend. We zijn de mensen van ooit. We sempre in Amerika. We troppo lontano. Viajare la nostra passione. We kijken naar provare nuove emozioni e stare amici di tutti. Derneldena. Dernà, denna. denna, siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro i cinema vuoti, seduti in qualche bapa e camminiamo da soli è più scura anche se il domani ci fa un po' paura Con i giorni davanti, e in mente un'illusione. Non siamo fatti così. Parliamo sempre al futuro e così immaginiamo. Nou, mocht je het net uh, gemist hebben, mag Verstappen. Heeft het even spannend gehouden daar in uh, België. En toch uh, gelukkig door naar Q2. Maar het scheelde heel weinig, Albert-Jan. Ja, echt heel weinig. Want uh, ja, de sessie is ook niet meer een herstarts. Dus uh, er was geen enkele mogelijkheid meer om een snelle tijd neer te zetten. Nee, maar dat, dus hij heeft echt mazzel gehad. Hij heeft een hele snelle rondje, heeft hij snel kunnen rijden. Hij was net, al, net over de, de start en finish. En toen kregen we de code rood en de session was gestopt... als gevolg van het uitvallen van een, zal even kijken... Jovinacci. Giovinazzi. Goed, goed uh, tijd voor de evenementagenda. Ja, laten we dat doen. Heb je even? Ja, tuurlijk. Oké, okay, goed. Nou, allereerst natuurlijk voor onze gasten in Zandvoort... Uh, de zandsculpturenroute ze blijven nog staan tot, uh, er, tot in november en uh, u kunt via, uh, via een uh, zandsculpturenroute alle zandsculpturen blijven bewonderen in ons prachtige dorp Zandvoort. Meer informatie over de zandsculpturenroute kunt u vinden op de website www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl en 31 augustus tot en met 1 september, dat is dus dit weekend, eh, wordt de ADHC Noordzee Cup verreden op het circuit Zandvoort. De ADHC Noordzee Cup is terug in Zandvoort met eh, diverse raceklassen en een pakket van boeiende Duitse raceklassen. Dat allemaal op het circuit Zandvoort. Meer informatie over de ADHC Noordzee Cup en de, de, de timeschedule en over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort kunt u uiteraard, terug, uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl www.cycliczandvoort.nl En als u dan uitgeraced bent vandaag... dan wordt u uitgenodigd door Yves Berendsen vanavond om 8 uur. Want vanavond om 8 uur is het feest op het Raadhuisplein. De Zandvoortse Yves Berendsen zal samen met onder andere Lange Frans, Quincy, Thomas Bergen en Den Denny Vroger... ervoor zorgen dat er lekker gedanst en meegezongen kan worden... in het centrum van Zandvoort. Zoals gezegd, het begint allemaal om 8 uur. En de locatie is natuurlijk het Raadhuisplein. Yves Berendsen nodigt uit. Dan gaan we naar morgen. Dan is het weer tijd voor een jaarmarkt. Die begint om 10 uur en duurt tot 5 uur. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater moeten het succes van voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. Dus morgen is het dan weer zover. Een jaarmarkt van 10 uur morgens tot 5 uur middags... in het centrum van Zandvoort. Meer informatie over de jaarmarkt en ook over deze speciale jaarmarkt kunt u terugvinden op de website www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl En zoals ik al zei, er is een tentoonstelling geopend gisteren in het Museum van Zandvoort... onder de titel Historic Grand Prix. En in het kader van de Historische Grand Prix volgende week... besteedt het Zandvoortsmuseum jaarlijks aandacht aan één of meer helden... uit de Nederlandse autosporthistorie. In 1952 was het voor de eerst sprake van de Nederlandse deelname aan het wereldkampioenschap van de Formule 1. De jonge talenten Dries van der Lof en Jan Flinteman mochten op Zandvoort aan de start verschijnen. Daarover en nog veel meer fotomateriaal kunt u terugvinden. Uiteraard eh, tijdens deze eh, tentoonstelling Historic Grand Prix. Straks nog een uitvoerig verslag eh, en interviews met diverse mensen die aanwezig waren bij de opening gisteren... tijdens deze prachtige historische Grand Prix tentoonstelling... Dan is het volgende week dus zover, dan is het tijd voor de Historic Grand Prix Zandvoort. Van 6 tot en met 8 september. De Historic Grand Prix heeft weer een internationaal topprogramma gepresenteerd... met meer dan 80 jaar autosporthistorie. In het weekend van 6, 7 en 8 september aanstaande verandert de circuit Zandvoort... daarom drie dagen lang in een openluchtmuseum met unieke raceauto's... spectaculaire races en demonstraties. Drie dagen lang Zandvoortse Grand Prix, Historic Grand Prix Zandvoort... Meer informatie over dit prachtige evenement kunt u terugvinden op hun website www.circuitzandvoort.nl En op die zaterdag 7 september is er natuurlijk ook de Historic Grand Prix Parade inmiddels ook een traditie geworden in, tijdens dit weekend. En die begint dan vanaf uh, tijdens deze dagen, dus zult u ongetwijfeld de weg naar de mooiste historische bolides wijzien zien rijden. Op de... Maar op zaterdag 7 september vanaf 7 uur tot half tien is er een parade door het centrum waarbij tal van historische racewagens een mooie stoet zullen vormen. Echt elk jaar weer een spectaculair gezicht. De traditionele historic Grand Prix parade... aast eh, volgende week zaterdag van 7 uur s avonds tot half 10. Gevolgd door uiteraard een prachtig muziekfestival die 7 september. En die begint om 8 uur. En dat muziekfestival eh, tijdens deze historische Grand Prix eh, weekend... dat wordt een echte, een bonte stoet van historische auto's... zoals gezegd tijdens die eh, optocht. En eh, natuurlijk heel veel muziek vanaf 8 uur. Meer informatie kunt u uiteraard vinden via... De VVV Zandvoort op hun website. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dus weer genoeg te doen de komende dagen hier in Zandvoort. van Sila Green, dat, die roept wat op, hè? Dan krijg je zoiets van... Uh, fuck you, de bom is gebarsten. Maar <lacht> daarover, daar, daarover straks uh, veel meer uiteraard. Uh, ja, het historisch Museum. De opening van uh, inderdaad... de historische Grand Prix uh, tentoonstelling al daar gisteren. In het uh, eerste weekend van september... wordt, zoals we in de evenementenagenda uh, kon horen wordt er in Zandvoort sinds jaren een dag de historische Grand Prix gehouden... met oude raceauto's en oude Formule 1-auto's. Nu de Formule 1 weer naar de kustplaats komt... is er dus de reden voor het om terug te blikken... op onze historische Formule 1-coureurs uit eigen land. Jan Flinterman en Dries van der Lof. De Nederlandse autosport stelde in die tijd heel weinig voor... erkend gastconservator Jan Bart Broertjes. Dus uh, het was al een uh, hele prestatie om twee Nederlanders aan de start te krijgen... Broertjes vertelt dat Flinterman gevraagd was aan de start te verschijnen van de Grand Prix van 1952 omdat hij een bekende Nederlander was. In de Tweede Wereldoorlog was hij een gevierd jachtvlieger en later werd hij een van de eerste Nederlandse straaljachtjagerpiloten die het hardst en hoogst durfde te vliegen. Volgens Broertjes was het slim van uh, de Zandvoortse organisatie van de Grand Prix van 1952 om een bekende Nederlander te laten starten, want dan zet je de race serieus op de kaart. Van der Lof mocht toen de tijd meedoen omdat hij al veel ervaring had met het racen in MG's. Zijn familie heeft twee helmen ter beschikking gesteld voor de tentoonstelling in het Museum Zandvoort. Ook een oude MG mag tentoonstelling worden. Maar het wordt nog wel een hele klus om, dit om de, die de expositieruimte binnen te rijden. Want die auto is 1,45 meter, meter breed en de deur is maar 1,31. Dus dat wordt nog een heel gepuzzel.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 van TalkTalk uh, en Talk, Life is What to Make It... hoorde je inderdaad het uh, interview met uh, burgemeester Niek Meijer. Roy was gisteren aanwezig bij de opening van uh, inderdaad, uh, de historische Grand Prix-tentoonstelling... Uh, daar in het Zandvoorts Museum. Maar hij sprak niet alleen uh, Niek uh, Meijer, uh, Albert-Jan. Nee, hij sprak ook met de gastconservator Jan Bart Broertjes. En dat, dat is, die heeft het ook uh, vorig jaar gedaan. En uh, Het was volgens mij Lotus... Uh, het middelpunt en uh, dit jaar is natuurlijk Porsche het middelpunt. En uh, hij sprak dus ook met de gastconservator Jan Wart Broertjes. Je organisator van deze expositie, mag ik zeggen? Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, ja ik, ik, ik doe er heel makkelijk over. Want. Uh, uh, ja, dit, dit museum heeft een fantastische ploeg vrijwilligers. En ik ken gelukkig ook een heleboel mensen. En uh, als je die iets vraagt, dan, uh, dan, dan. dan doen ze dat meestal ook wel voor je. Dus uh, ik zeg altijd: het gaat vanzelf. Um, uh, en dat is ook wel zo en het gaat ook vanzelf omdat het me heel veel energie geeft om het te doen. Dus uh, ja, ik vind het ook gewoon leuk om die tijd erin te steken en uh, het is super mooi geworden vind ik zelf. We hebben weer heel bijzondere dingen dus uh, ik ben helemaal gelukkig aan het eind van zo'n dag. Je bent autoliefhebber of, of race liefhebber, kan ik beter zeggen. Wat, wat brengt die passie? Ja, dat vind ik heel moeilijk uit te leggen. Ik bedoel, ik ben, uh, toen ik tien was, toen uh, ben ik voor het eerst op het circuit geweest. Nee, ik ben één keer eerder geweest, maar toen ik tien was, ben ik zelf naar het circuit toegefietst. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus uh, ja, ik ben daarna official geworden. Ik ben heel lang tijdwaarnemer geweest. En, uh, ja, en nu ik, nu ik wat ouder ben, ben ik wat meer met de historie ervan bezig. En uh, ja, zo ben ik hier dan weer ingerold in, uh, in het samenstellen van deze expositie. Want deze expositie gaat wel over drie hele bijzondere mannen, hè? Ja, ik denk dat je dat uh, gerust kan zeggen. Ja, bedoel, uh, kijk, om te beginnen, uh, Jan Flinterman en Dries van der Lof. Ja, in 1952 uh, uh, telde Nederland misschien uh, 30 of 40 autocoureurs. Um, dus dat waren hele andere tijden dan nu. Uh, want nu is autosport echt een sport geworden met uh, ja, toch uh, meerdere uh, duizenden beoefenaren alleen al op het circuit van Zandvoort. Um, en uh, ja, uh, Wim Loos is natuurlijk ook uh, een heel bijzonder verhaal. Uh, Zandvoortse jongen die uh, via de slipschool van Rob Slotenmaker uh, ja, uh, uh, ontdekt is eigenlijk. Um, en uh, ja, vervolgens is het talent in de, in de knop gebroken. Um, en ik denk dat dat ook een belangrijk verhaal is dat verteld moet worden. Kijk, Flinterman en van der Lof, die kenden iedereen wel al, hè? want een Grand Prix-coureur dat is natuurlijk niet zomaar iemand uh, en Wim Loos is ja, iemand waarvan ik het belangrijk vind dat hij niet vergeten wordt. Als je door de expositie heen uh, loopt, uh, wat uh, vind je het meest bijzonder? Ja, wat ik zelf heel bijzonder vind. Even kijken, dat zijn een paar dingen. Ik vind, ik vind bij Flinterman heel leuk die link met de vliegerij. Um, ik ben bijvoorbeeld bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie langs gegaan. Om um, het dossier van Flinterman te lichten. En daar kom je allemaal waanzinnig mooie dingen tegen. Uh, zijn familie heeft ook hele mooie dingen. Uh, bijvoorbeeld zijn vliegerslogboek. Uh, waarin je kan zien welke toestellen hij allemaal gevlogen heeft. Dat het ook niet, lang niet altijd goed ging. Hij heeft ook best wat brokken gemaakt. Um, en, dus dat vind ik bijzonder en wat ik ook bijzonder vind zijn, uh, nou ja, ja wat ik zeg, ik, ben gewoon, ik ga gewoon bij zo'n familie langs dan, nee, ik bel die mensen op ik zeg nou ja, ik ga deze exposities samenstellen um, bijvoorbeeld de originele helm van uh, Dries van der Lof en ook twee uh, panelen die Jan Apets in 1961 voor hem getekend heeft, die sindsdien ja in zijn garage hangen waar niemand ze eigenlijk ziet ja ik vind het fantastisch dat we die nu uh, aan, het, uh, aan de wereld kunnen tonen aan de mensen die dat interessant vinden eergisteren werd uh, bekend uh, de datum van de formule 1 um, ja hoe voelde dat voor jou <laughs> ja dat is wel grappig uh, ik ben niet meer zo heel erg met de formule uh, met de moderne formule 1 bezig uh, maar het is natuurlijk wel fantastisch dat uh, ik, ik was bij de laatste grand prix in 1985 uh, ik denk dat het fantastisch is dat het weer terugkomt naar Zandvoort. Um, en ik denk ook uh, dat het voor Zandvoort heel belangrijk is in, uh, in, in, heel veel, uh, in heel veel opzichten. Ja, en Max Verstappen is natuurlijk gewoon een, een, heel, een heel bijzonder iemand. Um, dus uh, ja, we zijn allemaal heel benieuwd wat hij gaat doen volgend jaar op 3 mei. Jan Bart, uh, nog... Eén vraag, is het uh, ja, gelukt? Want we hebben een mooie interview gehoord met onze collega's van N.A. Nieuws. Um, ja, de, de was de bedoeling om toch een auto naar binnen te halen. Is het gelukt? Uh, nee, hij staat voor de deur nu. Um, en uh, ja, daar gaan we het maar even bij laten. Want uh, uh, Alexander die is, die is behoorlijk zuinig op die auto. En hij wil er ook nog een beetje mee rijden. Uh, morgen bijvoorbeeld en ook volgende week tijdens de historische Grand Prix. Ja, ik bedoel, Als we willen kan hij denk ik naar binnen. Maar dat is niet zo makkelijk. En om hem dan ook weer even naar buiten te halen, dat is ook niet zo makkelijk. Um, dus we doen het maar niet. Um, ja, aan de ene kant is het jammer. Aan de andere kant zeg ik altijd, dit is het Museum. Uh, we hebben hier een expositie over de historie van de autosport. Maar als je auto's wil zien rijden, loop dan even een paar kilometer en ga gewoon naar het circuit. En dan kan je ze in hun natuurlijke habitat zien doen waar ze voor gemaakt zijn, namelijk rijden. Heel mooi, en met die woorden sluiten we dit interview af. Uh, Jan Bart, heel veel succes. Tot wanneer is de expositie te zien in het Zandvoortsmuseum? Tot en met 3 november. Tot 3 november is het, uh, de expositie te zien bij het Zandvoortsmuseum. En uh, loop daar gewoon gezellig binnen, want het is zeker de moeite waard. Op meer informatie over de expositie op www.zandvoortsmuseum.nl Oké, okay, dankjewel Roy van Buringen. Het interview met Jan Barts, een van de organisatoren dus van deze mooie tentoonstelling... En uh, wij gaan het wel even over de Formule 1 uh, nog hebben, Albert-Jan. We doen? zitten midden in Q2, ja. En uh, Q2, ook daar uh, zit uh, Max Verstappen nog goed, hoor, op dit moment. Ja, nee, oké. Okay. Hij, uh, hij gaat het wel haal, Hij mag maar... door, maar hij is wel zesde. Hij, is sneller. Hij heeft het wel, wel, wel spannend gemaakt. Want uh, toen de laatsten naar buiten gingen, ging Verstappen dus niet. Dus hij ging er vanuit, nou, oh, ik, ik, ik, met deze tijd haal ik het wel. Nou ja, hij heeft gelijk gehad. Of er is wat anders aan de hand. Of er is wat anders aan de hand. Dus... En trouwens zijn team Albon. Met rug nummer 14, die zelfs 14e, die ging ook de baan niet meer op. Terwijl hij nog dezelfde tijd neer zou kunnen zetten. Maar ja, hij start morgen toch achter in het veld. Omdat hij de motor heeft gewisseld en daardoor achteraan moet gaan starten. We volgen nog even het eind van de Q2 en dan gaan we door naar Q3. Oké, okay, dankjewel. En uh, we houden voor je in de gaten. Q3 zometeen wordt wel weer spannend.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 Tropical cooking melting in your hand We'll be falling in love To the rhythm of a stealing man Down in Coca-Cola Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda Bahama, come on pretty mama Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Down to Coca-Cola We'll get there faster to we're Out to sea, and we'll perfect our chemistry. By and by, we'll defy a little bit of gravity. Boys en Coco Mo. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog één uur lang, Zandvoort op zaterdag. En de maandagmiddag mocht je naar de herhaling van dit programma luisteren. Welkom, Zandvoort. En hier is Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Lapping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 We zover het Shalala van ZFM via de kabel la la la la la ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar la la la la la van. la